De Franse president Hollande pleit voor een euro-regering. In een open brief aan de oud-voorzitter van de Europese Commissie, Jacques Delors. Die wordt morgen 90 jaar en ook Delors was voorstander van zo'n euro-regering. Hollande vindt dat er één regering, een gemeenschappelijke begroting... en één parlement voor de hele eurozone moet komen... omdat voor alle problemen waarmee we worden geconfronteerd... Europa de oplossing moet bieden. Dat schrijft Hollande in de Franse zondagskrant Le Journal du Dimanche. Het is precies een week geleden dat het akkoord tussen de Eurolanden en Griekenland tot stand kwam. Shiïtische Houthi-rebellen hebben op de stad Aden in Jemen raketten afgeschoten... naar het schijn zonder dat ze een speciaal doel op het oog hadden. Ten noorden van de havenstad kwamen tientallen burgers om het leven. Bronnen bij lokale ziekenhuizen spreken van tenminste 43 burgerslachtoffers. De afgelopen week waren de Houthi-rebellen juist grotendeels uit Aden verdreven... door strijders die trouw zijn aan de verbannen regering... En werden geholpen door de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. In de Efteling kampt de nieuwste attractie Baron 1898 opnieuw met een storing. De achtbaan waarin de bezoekers een vrije val maken kwam vanochtend stil te staan en de bezoekers zijn eruit gehaald. Maandag was er ook al een probleem met de attractie. Toen was een doorgebrande zekering de oorzaak. De oorzaak van de storing van vandaag is niet bekend. En Oost-Europa zucht onder een record hitte en extreme regenbuien en overstromingen. In Slowakije zijn dit week einde honderd mensen in het ziekenhuis beland vanwege de hitte. Het is daar 38 graden. Ook in Hongarije, Tsjechië en Polen is het warm. Daar zijn na flinke regenbuien gisteren ook rivieren buiten hun oevers getreden. Het weer hier het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog en vannacht koelt het in de opklaringen af tot 12 graden, maar nu zo kans op misbanken. Later in het zuiden meer wolken met vooral morgen soms wat regen. In het noorden blijft het droog en schijnt eerst de zon geregeld. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOE.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 Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1096 hier op CFM Zandvoort. Nog een uurtje nieuwheidsmuziek hier op je eigen lokale radio. En we beginnen met een gloednieuwe cd van een nieuwe artiest voor dit radioprogramma dan. En waarschijnlijk ook voor deze artiesten. Fire in the Rainstorm, zo heet hij. En de artiest heet Corrie Linee Karotters. Goed, dan. Ik ben ook reuze benieuwd. Geen tijd om het voor te luisteren. Dus laten we maar schouw gaan luisteren. Veel luisterplezier. plezier. I stumble, happy years of rough, Wrathbone, naked and warm Children of the sunset, rub sleep from your eyes We